Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten opnieuw duizenden asielbedjes worden klaargezet. De staatssecretaris heeft gemeente gevraagd om 5600 extra plekken, want anders slapen er straks mensen op straat. De gemeenten vinden eigenlijk dat de problemen de schuld zijn van de regering, zegt verslaggever Wilco Boom. Anderzijds noemen de gemeenten de situatie bij Ter Apel uh, onmenselijk en onwenselijk. En zeggen ze dat ze geen mensen op straat willen laten slapen of door het land laten rondwalen. Uh, en uit de reactie van de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls van Nijmegen, daar kun je een beetje uit afleiden dat de gemeenten wel willen meewerken aan die extra uh, plekken. Mits van de burger maar met een structurele oplossing komt. Gemeenten willen bijvoorbeeld dat er sneller een besluit wordt genomen over of asielzoekers in Nederland mogen blijven. Het spoor rond Leiden is weer gemaakt. Gisteren lag het treinverkeer urenlang stil door een scheur in een wissel... en dat leidde tot grote vertraging, ook in de rest van de Randstad. Het spoor is nu weer gerepareerd, zegt ProRail. Bij een dorp in Zuid-Frankrijk moesten vannacht campinggasten... hals over kop hun tent uit vanwege een bosbrand. Ook duizenden mensen die daar woonden moesten snel weg... Ze werden gewekt door de kerkklokken die gaven aan dat er geëvacueerd moest worden. Uiteindelijk heeft het vuur het dorp niet bereikt. Er is ook niemand gewond geraakt. En de Italiaanse stemacteur Carlo Bonomi is overleden, zeggen veel media. Die naam die zegt je misschien niet zo heel veel... maar hij was de stem van dit bekende animatiefiguurtje. Bingo! daar de aan met de daar de de dit bingo. is nu is Pingu was dat, een animatiefilmpje van een kleine pinguin van klei. Bonomi bedacht het taaltje trouwens zelf. Hij liet zich inspireren door het taalgebruik van Italiaanse clowns... en het dialect van zijn geboortestad Milaan. Hij werd 85 jaar. Het weerlocht is zonnig en op de meeste plaatsen flink warmer dan de afgelopen dagen. 23 graden aan zee vanmiddag tot 29 in Limburg. En morgen dan wordt het nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, dat is lekker hè? Ja, dat is lekker. Goedemorgen <grijine> hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, oh, god, ja, ja. ja, ze is gestorven. Ja, ja. Olijfje en ja, Newton ja, John. Ze is niet meer. Olijfje uitgecheckt. Ongeveer, ja. ja, Hoe had ze geworden? 72? 73. Iemand 73? 74. 73? 73? 73? 73. 73. 74. Nog niet eens zo oud. Nee. Ja. nee is en het was wel ja. een hele charmante mooie. Absoluut. Er zijn mannen wel gek op geweest, denk ik. Ja. Toch? Nou ja, er was ook helemaal niks mis, kan ik je vertellen. Hebben jullie gezien, Greece? Ja, maar zelf. Ja. Nou, ja, jullie zijn niet de enige hoor, denk ik. Nee, hè? <laughs> hij kostte 6 miljoen, die film. Ja. Meen je dat? En hij heeft 394 miljoen dollar opgebracht. Kijk. Goedemorgen. Ja, dat zijn natuurlijk investeringen. Dat is een winstmodelletje. Ja, ja, dat is ook echt leuk. Zeg. Ja, ja absoluut. Tijd. Nou ja, John Travolta was ook heel bedroefd. Ja, dat begrijp ja. ik. He? God, ik kun je die gozen dansen. Ja, die ik vond het wel. zo bijzonder. Ja. Ja, heb bizar. je mij nog nooit zien dansen, na tien ja, bier? Ja, ik heb je al nooit zien dansen. <laughs> nee, koek, koek. wat Was jij een, een, een discoganger, Frank. Nee, nee, zeker niet. Nee, wij waren nee, nee, nee, nee. Nee, geen discogangers. Nee, ik was meer van stilzitten in de genoom. Ja. <laughs> ja, er was maar één beweging bij hem. Een en glaasje ja, bier. Ja, ja, ja. ja, er was maar één beweging, ja. zo'n heistbeweging eigenlijk met uh, Café Bluis? Ik Café ben er zelf nog niet geweest. Het bestaat nog wel, maar het is allemaal een stuk veranderd natuurlijk. Ik bedoel, uh, nou, ik was. Uh, ik ik was, uh, kom uit de tijd van Floor Bluis kunnen aangaan. Dat was de eerste keer dat ik er kwam. Yeah. Floor Bluis. En. Wat moeten jullie op zodenmiddelen? Ja, dat is echt <laughs> En uh, Maar ja, hij ze zette af en toe wel eens een biertje neer. En daarna Arie Stopman erin gekomen. Yeah. En uh, ja, daarna nog. Uh, Mark. Mark van der Meijen. En, uh, oh ja, Mark van der Meij ja. Kees, Kees en Harry. En, ja. Maar die oude bluis op de stoffen geruite pantoffels, die is volgens mij nog op of onder het biljart geboren. Zijn. Nou, inderdaad, ja, dat vind ik wel, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, mooi, ja, ja. Prachtig. Ja, het is een schitterend oud. Morrie. Ze hebben het een beetje veranderd, maar uh, ja, die tonde die, uh, die, die doe het nu van, uh, van, de, van de parkeerplaats, bij de Waterdoor, weet je wel. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Die met, uh, oh, ja. is, ja, al een uh, jaar of anderhalf, uh, denk ik. Wat Aha. grappig. Ja, die ja. ja. heeft het uh, gekocht, of uh, gepacht, ik weet niet eens precies. Ja. Maar het bestaat nog wel, het bestaat nog wel, en er gaat, dit is altijd een strijd geweest tussen het wapen van Zandvoort en Café Bluis, wat ja. nou het, het oudste ja. café van, van, van Zandvoort is, hè? maar ja, daar heb ik nooit echt uh, nee, vinger te kunnen nee, krijgen eigenlijk. Is, ik ook niet. Maar goed, N maar ik, uh, het, het wapen is wel authentiek nog. Oud te zijn, maar... ja, het is goed deels authentiek toch nog, het uh, Bluis. Jawel, ja. Ja, wel, zeker ja. ja. Ja, nou ja, alle kroegen veranderen, weet je wel. Ik ja, dat is wat. Kijk, uh, het wapenverzonverd is natuurlijk ook veranderd. Ja, was, hè. dat was je Behoorlijk, behoorlijk zegt, toch? Ja, ja, ja dat is. Uh, die doen het goed. En, die doen het heel goed. Ja, ik ben die er, die ik ik ben er ik ben goed. En, ik, ik was er van het weekend nog bij de, bij de Amsterdamse avond. Ja, oké. Okay. Ja, bij een groot feest. Ja. ja, dat is helemaal goed. Maar nou, dat was <laughs> overal goed, weet je wel. Die helemaal gezellig. gezellig. Bij Lauren Hardy even. En Laura ja. ook, dat was ook heel gezellig. En zijn wij vorige week nog geweest, hè, Frank? Lauren Hardy, ja. Ook heel gezellig. Ja. Oké. Ja, dat is meer... Uh, ja, ik denk Amsterdamse avond zal ik wel, zal ik niet. Maar uh, ik had nog wat uh, drankgelach in voor uitzichten. Ik denk, laat ik nou maar een beetje, ja, een beetje na Molly uh, naar huis gaan. Ja, verstandig. Ik heb één biertje verstandig. nog gedaan bij Al Hardy. Maar het was het uh, ja. Amsterdamse geweld zat duidelijk. Uh, dan ja. begrijp ik nu richting wapen. Ja. Ja. Ja. Dus uh, ja. nee, denk, uh, ik denk... Ja. Ja. Verstandig doen. Frank. Ik ga verstandig ja. doen. Af en ja. toe ben je heel verstandig Frank. Ja, soms wel. Ja, gisteravond ja. ben ik het een beetje doorgezakt de in de drijf. Nee ja. Waar ja, dus was je gisteren dan? De, de, de Druif, ze dus ging veel te oh, Druif in Ja, dat is ook het Druif. select clubje daar. Ja, een Aparte luien, fantastisch. Ja, de gezellige kroeg ook Absoluut. Ja, is een mooie oude kroeg, ja. Dus nou zo. Nou ja, dus maar, dus, maar, uh, ja waar het allemaal begonnen was natuurlijk Olijfje. Ja, uh, ja. God hebben haar ziel. Ja. Absoluut. Weer uh, eentje weg. Ja, die mevrouw heeft wel een hele hoop uh, teweeg gebracht. Ja, zeker. Ja. Haar crisis was eigenlijk... Uh, daarvoor had ze al de, de, het uh, Univisie Songfestival gedaan. Hè? Was, ja. ja, ook ja. nog. Ja, zij is vierde geworden. Vierde geworden was ze daar. 1973 geloof ik. Uh, zou kunnen, want Gries is uit 78. Dus uh, dat was eigenlijk met John de haar grote doorbraak ja. natuurlijk. Ja. Dat klopt. En daarna er nog wat hits gehad. En die, uh, waarvan we er één, geloof ik, later nog gaan draaien. Ja, ja physical. Die, uh, die ja, gaan we straks uh, uh, laten horen in de tweede uur. Ja, dan mag iedereen meedansen. Uh, als je als wil, wil hoor. Als je wil. Dat hoeft niet hoor. Dat, Dat hoeft niet. helemaal niet. Nou, nee. Ik geef hem al weg, dit uh, opnieuw nee. van de tweede uur. Nee, maar uh, wat, uh, ik ben even, uh, wat betreft dit ook weer, de naam van dit... Uh, deze culinaire verknettering. Het is geen. Amand, is er ja, ja, we hebben wat lekkers gekregen vorm. van Hans. Ik wil het even. Ik wil, oh, ik wil, oh, jongens, ah, nou, jongen. leg het even jongens. Leg nou even omdat uit. De, omdat de, de gevulde koeken, die waren er nog niet. Die kwamen ja. vanmiddag. Ach. Dus jullie, die kunnen ja. hebben, die morgenochtend weer? Oké, okay, ja, ja. Komt de Oekraïne. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja, ja, ja. geef alles uh, daar maar uh, Gooi het daar maar op dan. de schappen zijn leeg. Ja, inderdaad. Binnenkort hebben we hem ook met een nucleaire versie. Want de bommetjes vliegen. Uh, nou, nou, maar goed. Het We hopen dat de wind tijdens de wedstrijd. Nee, ik heb het tijd. over. Ik heb het over uh, wat ik vanmorgen. Nee, ik heb het, wat ik vanmorgen weer los op de reel dat er uh, misschien mogelijkerwijs uh, iets zou kunnen gebeuren met een kerncentrale daar. Dus uh, oh. daar, daar, daar heb ik het over. Ja, wij mogen nooit iets over. Oekrie, nee. zeggen. Daarom, ik uh, hou er ook meteen er over. over op. Ik hou er ook meteen over op. Want ja. ik uh, vind dit. Uh, dat, ja, wordt, uh, dat moeten we ook niet doen in deze kandel. Nee, Zeker niet. Want oh, nee. dit, uh, dit is iets uh, van, van, waar, we, waar we het eigenlijk helemaal niet over moeten hebben. We nou, hebben nee. een ziek, ja. Oh, wacht even. Nee, voordat u, Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb het ze beloofd. Want uh, ze zijn weer bezig om de boel in te pakken. Wie? Met uh, checkered flags. Oftewel de zwart-wit. Oh. Oftewel het duo vaas- en kistenmaker zijn weer gesignaleerd in het dorp. Oh. Ja, ze zijn behoorlijk aan het uh, plakken geslagen. Aan het plakken, ja, he? inderdaad. Ja, de, uh, worden ingepakt, banken worden ingepakt. Oh, Absoluut. Dus, uh, geef die jongens maar zo'n. hoe noemen we dat? Zo'n. Een kwastje. Wat ja, dan. het geeft je een bepaald sfeertje. Ja, dus, nee, dus, ja, ze goed. doen het heel leuk. En uh, als je Michel Faas ziet rondlopen, dan heb je een 9 van de 10 keer kans dat je ook een keer de kist te maken tegenkomt. Ja, maar goed, ja, ja. daar gaan we het uh, misschien nog wel later over hebben. Dat best Want kunnen. dit is ook wel leuk, hè, Ger, toch? Hartstikke leuk, hè ja, toch? Hartstikke Alleen leuk. maar leuke dingen, toch? Alleen maar leuke ja. dingen. Ja. Ja, allemaal leuke muziek hierbij uh, zitten. En uh, dit was Christopher Cross. En Ride Like to Wind. Wat, wat, is dit, wat is dit Heeft dat wat weer te maken met het weer dat jullie zo, uh, zo losgeslagen zijn? Losgeslagen, ja. ja. Wat is je dit maakt dit wel een heel verhaal van jou. Ja. ja, je maakt het nu wel heel moeilijk. Uh, Jongens, ik uh, kan uh, vertellen dat ik uh, een uh, kleinkind heb gekregen. Ja. ja, van harte gekregen. Dank je wel. Met uh, Wisse heet hij. Ja, Leuk. Wisse, uh, Wisse kan nog best in zijn broek pissen. Ja, zo, hallo. De eerste, nou, twee, de eerste twee jaar zeker. De eerste twee jaar, ik okay. nou, Hij is een luiertje. He. Ja, en een luiertje, Ja. Maar het is wel een, uh, ja? het is een bijzonder fijn uh, ventje. Ja, het is je, allemaal heel goed gegaan. In, uh, ik hadden. zag een fotootje, dat het was kort, kort na de geboorte, ja. toen helemaal met zijn ogen open in ja, op de ja. hele wereld inkeek. Ja, Nou, ja, dat is heel erg leuk, ja. Dus ik ben daar wel heel erg... En je bent al geweest natuurlijk, hè? Ja, we zijn geweest. Ik was in het ziekenhuis. Nee, niet beschuit met muis. Ik heb een hele laffe ballon gekocht. Laffe ballon. It's a boy. ja. Ik hoop elke keer als er een kindje wordt geboren... koop ik een ballon. Met It's a boy. Maar de eerste keer had ik hem in Haarlem gekocht. het was die veel mooier. Dat was echt wel een... Dat je denkt van... Nou, en dit was een ballon met een doorgesneden een doorgesneden avocado. Mm. Maar aan de ene kant het mannetje... en aan de andere kant het vrouwtje. En de pit, de pit was het kindje. Ach, wat leuk. Ik weet niet welke crea-idioot dat we hebben gezongen, -neutrale, maar... he, -neutrale, het? Ah, ja, het was neutraal een was ballon. Wat leuk, zeg. Maar het is geen genderneutraal neutraal mannetje. Nee? Nee, nee zeker niet. Het is echt niet. een mannetje, dat weet je zeker. Hey, maar ja, over, ballonnen, over ballonnen gesproken, hebben jullie nog meegekregen... Die foto die zogenaamd uh, met hulp van de, de ruimtetelescoop uh, van uh, ja. James Webb was gemaakt. Klopt. Van wie? Het bleek gewoon een plakje gorizo worst ja. Dat, is, ja. dat is zo goed, jongen. Ja, dat was een, een, een Franse ja. Frans, uh, wetenschapper. Uh, wetenschapper inderdaad, die uh, vond het wel leuk om uh, iedereen <laughs> een beetje in de maning te nemen. En die had dus uh, gezegd dat je uh, <laughs> die, die, die, die James Webb, Webb telescoop, die prachtige, mooie beeld ja. maakt. En nou, hij had inderdaad een gedetailleerd fotootje gemaakt met een zwarte achtergrond van een plakje worst. <lacht> en, en erbij gezegd van, kijk eens hoe scherp die foto's zijn van die, <lacht> deze web. We hebben hier een <lacht> ster die we eigenlijk nooit gezien hebben. Mooi hè? Maar mensen Heerlijk, hadden he? Kwaad, he, daarover, he? Wat kwaad ja? mooie. Ze waren daar, ze waren er echt kwaad over dat ze in de zijkwalen genomen. Mm -hmm. Maar het is niet de eerste de beste hoor, die etje Klein die dat gedaan heeft. Want het is een wereldberoemde ja. wetenschapper en directeur van de Franse... Daarom moet hij van, daar of, ook mee wegkomen ook daarom moet hij daar ook mee wegkomen vind ik ja, ja maar goed het is natuurlijk uh, net nieuws hè, kun je wel zeggen en, uh, ja net, dan... net nieuws met een knipoog toch wel met een knipoog daar ben ik met je eens ja, ja. het is niet uh, zijn intentie geweest om nou eens de hele boel op het verkeerde nee. been te zetten nee, nee, nee, en denk ik hou liever uh, van chorizo uh, ja. uh, ja? worst hè die ja volgens uh, mij ook ja want de rest heb hij gewoon opgegeten dat, ja. dat is ook bekend <laughs> ja maar ja, het uh, nee, was een leuke grap leuke grap ja, een goede grap, wel. ja, absoluut. Ja, nee, dat, dat, dat, dat is top natuurlijk. Ik bedoel, als die man dat... Uh, uh, zeg maar, die moet er toch een beetje, een beetje over nadenken. Of, zal ik het doen? Zal ik het niet doen? En, uh, ja. ja. Maar ik vind het wel goed. Het doet me ook een beetje denken aan allerlei uh, criticasters... die ze ooit hebben losgelaten uit huh. tentoonstelling. Ja. Yeah. Met wat... Uh, Deels dacht ik onbekende namen van uh, maar wat dan grote artiesten zouden hebben moeten zijn. <laughs> en de kunstwerken werden beoordeeld, dus en uiteindelijk was het gewoon door een chimpansee gemaakt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja goed, hoor. Fantastisch, jongen. Ja, ja dat is dat is toch? Goeie, goeie. Ja, ja. Nepnieuws, maar een knipoog, mensen. Nee, dat is inderdaad een feit. Uh, net zoals dit programma eigenlijk. Een beetje knipoogje hier, nou, knipoogje daar. Precies. En, uh, ja. Moeder is de klaar. Ja. ja. <laughs> nou, we kunnen ook weer een stukje muziek draaien me. Ik vind het prima. Oh, oh, ja. Hij staat over, dus... Uh... Nou, helemaal goed, jongens. Nou. Ik heb de piano erbij gepakt. Ja. Drummer komt erbij. En, en meer? Op een show, hè, die <laughs> Piano. <laughs> ja, dat is even... Zo uh, vliegen ze om je orde, je wel, die singels uh, hier uh, beide kanten nog wel zo. Ach, ja, zo'n mooie muziek, jongens. Ja, wie was dat nou eigenlijk? Dit is Colin Blunstone. Dat dacht oh, ik al. Oh, Colin ja. ja. ja, ja Colin ja, Dat zijn dan allemaal liedjes die je toch kent ja. Ja. en eigenlijk, eigenlijk nooit meer hoort. Nee. Het moet uh, een bij beetje de... hits zijn geweest toch? Ja, ik dus dus ja. zat er tegenaan. Niet. Nou, ik vind, het gaat mij niet zozeer om de hits, maar wel om, om de bekendheid van het, de bekendheid het liedje. Van het liedje. Ja, ja, ja, ja. Maar ik vind het altijd leuk om liedjes te draaien die, uh, die je kent, maar die je in jaren niet meer hebt gehoord. Nee, dan dan denk klopt, je: oh, verrek, wat een ja. leuk liedje was ja, dat? Ja, ja, ja, nou, ja. dit was er ook zo in. Kaplaars of zo. Ja, kaplaars. Kaplaars. Rubberen. Kaplaars van rubberen. Ja, van ja. rubberen. Ja. Kaplaars. Hey, was wel heel erg leuk. He. We lullen wel eens wat hè, met onze top 10 en zo. Maar uh, het kan altijd gekker. Er is een oma in Amerika. Mm. Wel een Amerikaanse oma als het ware. Nou, die heeft het uh, wereldrecord gebroken met de langste vingernagels ter wereld. Echt ah. waar? Ah. Dan moet ja. jij raden hoe lang die nagels zijn. lang. Ik denk 4 centimeter. 13 meter. 13 meter. 13 meter. 13 meter. Ja. En uh, nou, die zijn dus nu ook uh, voordat ze werden afgehakt, Dat er zat wel een verhaal achter. Door het uh, Guinness Book of Records geverifieerd en inderdaad, dus, zij mag zich de vrouw met de langste nagels ter wereld noemen. Hey, hoe doet ze dat dan? Nou, en je kon, nee, en je, Even, aan je, aan je als je aan je haar moet afvegen, inderdaad. Ja, hoe ik? gaat dat? Misschien heeft ze er iemand voor ingehuurd. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Kijk maar jongens, ja, de uh, luisteraars hebben er gereed. Dan. Nou, nee, kijk maar dus, uh, de ben, ben, kijk ja, je hier. even mee. Ja. <laughs> ja. <laughs> het is net uh, een soort uh, duivel eigenlijk. Ja. Maar 13 ja, maar dan, meter mond is niet te geloven. Uh, ja, ja het is niet... Uh... Die zal je moeten schoonmaken, zeg. Ja, of een He? pedicure, of wat is het? Nee, manicure heet het. Uh, ja, manicure. Ja. Manicure, ja voor de handen. Ja. Maar Hebben goed. jullie een tuintje, jongens, of niet? Geen ja, op tuin. mijn buik. moet wel Gaai wat uh, gebeuren. Uh, uh, die besproei je <laughs> nee. ook uh, vaak, maar niet. Of? Nou, zo min mogelijk eigenlijk. Ik had nog ja. een vol regentonnetje, dat is nu alweer bijna leeg eigenlijk. Oh dus ja? Toen gooi ik er een gietje ja. water uit. Want in Engeland mag dat niet meer nee? nee, Nee. Het is verboden en uh, mensen zijn er heel kwaad over. En waarom zijn ze er kwaad over? Omdat uh, ten eerste, uh, zeg maar, de, de mensen die, die in de lijnen zitten van, van die waterleidingbedrijven enorm goed betaald krijgen. Mm -hmm. Terwijl het een... Een enorm zootje is bij die waterleidingbedrijven. Oh ja? die, die, zeg maar, die leidingen die zijn zo oud, dat uh, 24% van het water lekt weg per jaar. Je meent ja, het niet ja, in Amerika. Ook, en uh, nou. bij Thames Warren, dat is een, een, een, een waterleidingbedrijf zeg maar, in Engeland, uh, wordt er 650 miljoen liter per dag verspild. Zo omdat mooi. het uit ja. de leidingen komt. Ja, ja. Ik had het uh, van de week ook bij mij, want de, de, de, de, de, de, de de leidingen waren verstopt. Dus een wasmachine en water eronder. En ik denk, oh god, dat gaat mijn wasmachine. Bleek het dus gewoon verstopt te zijn. Maar dat die, je weet hoe dat gaat. Als die ja. leidingen niet goed zijn, dan... Uh, dat kan wel gebeuren natuurlijk. Hè? Dus, uh, het ligt eraan wie die aan de, aan de leiding ligt. Ja, dat is goed. <lacht> maar dat is in... Uh, de leiding even. Ja, dat is Hans de leiding. <lacht> <Hal> ik <zijn de, lacht> dus hebben dan niet zoveel <lacht> kaas gegeten van waterhuishouding. Hè? Nee, Bij, nee. blijkt nu achteraf. Ook niet. Aan één front tenminste. Nee. Maar die Engelsen en die Amerikanen, dat is helemaal... Uh, ja, water. helemaal rond natuurlijk. Ja. Ja, ik hoorde gisteren zwarte, al een verhaal dat het water hier, dat komt natuurlijk uit, uit, uit, de, uit de grond. Het is allemaal grondwater. ja is allemaal ja. waterleidingen daarin. Maar nou, in, het, in het oosten komt het uit de rivieren. Ja. En daar worden gefilterd. En, maar de rivieren die staan natuurlijk heel erg laag op dit moment. Ja. Ja. Daarom is er daar een sproeiverbod. En in het westen verloopt het nog niet. Nou, nee, maar dat, uh, gaat niet, dat gaat niet lang duren hoor. Nee, nou. dat gaat zo niet Weet je um, waar ons water vandaan komt? Nou. Heemskerk. Mm, ja, wacht ja, uh, nee. even. Amsterdamse waterleiding, Amsterdamse waterleiding water, ja. daar. weet ik nog iets meer Amsterdam. over. Okay. Daar weet ik nog iets meer over, want ik heb bij een waterleidingbedrijf gewerkt. Oh, ja. oh jongens, letter. Ja, Ja, ja, ja. ja, nee, ja het, het, het innamepunt is in Ondijk. Want uh, men trekt uh, zo'n beetje het uh, IJsselmeer daarbij leeg. En daar hebben ze een, een soort van techniek ontwikkeld. Um, ...met UV-straling. Ja. En dan schieten ze al die vuile delen eruit... ...en dan wordt hij naar uh, Heemskerk getransporteerd... ...en daar wordt het verder gedistribueerd... ...naar Noord-Holland. Zo zit het in elkaar. Nou, nou, dat is dat toch dat weer niet de niet. nodige interessantie. Ja, ja, ja, inderdaad. Mooi verhaal, Maar, ik, uh, ja. Ja. maar het IJsselmeer... Dat, uh... nou, het IJsselmeer dat heeft iemand bedacht. Ja. Daar heb ik ooit mee gewerkt. We noemden hem binnen het bedrijf... ...professor Zonnebloem. Zo uh, maar zo'n een noem... of andere hoed had hij op met een wandelstok. Moet die dat... had het uitgedacht. Aha. Peer Kamp was de, de naam dat ook niet voor een deel ontzild worden? Dat is toch een brak of niet? Uh, ja, want het is natuurlijk vanuit de Rijn. Want dat stroomt voor een deel natuurlijk ook het ja. IJsselmeer in via de IJssel. Ja, en dan moet je dus iets gaan bedenken om dat water een beetje te zuiveren. En ja. daar had hij dus, wat ik zeg, ja. iets op bedacht... Door UV H2O2. Dat is een beetje de volledige versie. Wow. En uh, er zit ook nog iets van uh, waterstof, peroxide nou, geloof we ik, uh, wordt er ook iets uh, meegedaan. Nou, Wil je je je meer af... van weten, Sturen? Ja, een beeldje zullen zeggen. Ja. Maar je vraagt je af waarom ze niet al zijn overgegaan tot het ontzilten van uh, Noordzeewater? Dat uh, dan dan hebben, hebben we ze van met de kutmoletjes op zee. We gaan die dan <laughs> aanwenden om elektriciteit te gebruiken om... het... Daar schijnen, maar dat weet ik dus niet... maar daar schijnen dus ook wel verre voor de technieken al voor ja. te zijn. hoor. Dus ik ja, weet niet... Dat is uh, dus op Bonaire ook, een Caribisch gebied. Ja, daarom. Ik dus heb ooit, dus het zal mij eh, niks verbazen ja. als dat binnenkort ook... Uh, ja. Ja. ja, ik heb ooit de oceaan overgevaren... met een, uh, met een uh, Whitbread Round the World schip. Dus oh, ja. Van Spanje naar... De, en daar hadden ze ook een, een water, uh, Ja. Dus dan had je gewoon het, het oceaanwater... en dat werd gezuiverd, zeg maar... Dan had, je, dan had je gewoon drinkwater. Ja. Die, die, dat bestond toen al. Dat was een jaar jaren... ja, dus ja. het dachter toen Dat kan natuurlijk een hele grote... Ja, exact. Vee, dan moet het ook kunnen. Dat ja. is geen enkel probleem. Het is uh, gewoon nog een kwestie van... verdere evolutie ja. in dat hele verhaal. En dus ik eigenlijk... denk dat je, dat je er niet aan moet staan te kijken... Dat, over, uh, ja. dat het echt over een jaar of 10, 20... gewoon toepasbaar is, dit soort dingen. 40 jaar geleden bestonden ze dus al. Ja. Ja, ik heb nog meer slecht nieuws. Oh, wat dan? De fietsbeurs gaat niet door. Ah, nee. het. Ja, het is even, het is even wat. Fietsiek? Ja, fietsiek? Nee. <laughs> Wegens gebrek aan Neucofies. fietsen. Oh, gebrek aan fietsen? gebrek aan fietsen? Ja. gebrek aan fietsen? Ja. Net. Dus niet alleen personeelsgebrek, maar Er is een hele grote vraag voor fietsen, voor elektrische fietsen voornamelijk. En uh, de, de, de, ja, er zijn problemen met de toelevering van de En oh, oh, De organisatie ziet geen mogelijkheid voor een volledig evenement, Frank. Te weinig chips, G. Te weinig chips, G. Ja. Frank. Nou, ja. ga eens bij Wijsman fietsen kijken. Is dan een hoop fietsen, man. Ja, bij Wijsman fietsen wel. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon gaan we ja, de wijsman. fietsbeurs bij Wijsman houden. Ja. <laughs> Klein fietsbeurs. Ja, voor... Dat was ook een Wijsman. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dit even tussendoor. Ja. Ja, maar het valt er ook op ons dak. Hé hey, jongens, hebben jullie de, de, hoe heet het, gezien? De grote, uh, het reuzenrat? Ja, ja. ja, het is mooi, hè? je kan hem overal zien, overal waar je rijdt. Ja, mooi hè. Nog sterker, bij mij op mijn balkonnetje kan ik hem ook bekijken. Ja, je kan hem ook ja, helemaal mooi, ja. ja. Mooie lampjes. En mooi verlicht. Okay. Hij heeft hiervoor in Parijs gestaan, in Berlijn gestaan en ja, in. Maar. Ja, dat gaat heel Europa door dat ding. Zo. Ja, mooi, ja het is een heel Ik had zoiets. Hij hoger joh, dan vorig en jaar. laat hem lekker staan. Hij lijkt wel hoger dan vorig jaar, dat weet ik niet zeker. Ja, hij is hoger, ja. Het ja. is een ander. Toch. Ja. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja? ja, deze is uh, geloof ik iets van 27 meter hoog. Nee, meer joh. Veel meer, veel dat zeg veel ik. Meer. Veel meer. Toch? Jij ja, meer? 50 ja, meter of ja, zo. Ja. ja, dat ik... We zijn ja, ja. net zo hoog als die flat die daarna ja, Jij nog meer, Frank? <laughs> <laughs> 52 meter. 52 uh, meter, meter, meter, 50 meter. <laughs> ik ga het even opzoeken, joh. Ja, ga, ga, ga, ja, dat ja. dan is kunnen een we misschien nog een plaatje draaien. Ja, lijkt me een goed idee. Oh ja, een plaatje. Ja, en natuurlijk heb ik een plaatje. Hij had een plaatje. Ja, dat is voorbij. He, he, heb ik een plaatje? Hij weg. had een plaatje. Die he tijd een voetbalplaatje <laughs> of niet? Of fietsplaatje? Want ja, dan hebben we het toch over. Je hoort zingen even mee. Baby, when I met you, there was peace on know. I said I'd get you with a fine tooth. Calm, I was soft inside. There was something. Weet je wat ik het leuk aan jou vind, Frank? Nou. Je danst zo lekker liggen. Goed, hè? Ja. ja, absoluut. Ja, jaren training gaat, jongen. Ja, dat ja. zie ik, hè? Hey, je ja, hebt joh. nummer op je rug, hè? Ja. Waarom is het 42? Ja, dat weet ik niet meer. <laughs> 42? Hoe Frank? Dat hey, ja, jongens, maar ja. iedereen heeft zo zijn eigen problemen denk ik. Nee, op deze. Op onze rokende bol. Ja. Zo ja. is er een vrouw in de UK... Die heeft in een interview aangegeven dat uh, man lief... maar liefst meer dan 100 erecties per dag krijgt, jongens. Zo, zo. Zo, zo. En deze 31-jarige Vicky Brown en Lucas Martens, 39... die uh, hadden elkaar ontmoet in de supermarkt... tijdens de volle coronaperiode in 2020. En nou uh, ja, die Martin die dacht ook, het is liefde op het eerste gezicht. Maar goed, vooral dan uh, die Martens, want uh, zijn vriendin die, uh, heeft het zwaar. Want hij kan namelijk er maar geen genoeg van krijgen... Mm -hmm. Dus zij zegt ook, alles kan hem opwinden. Of we nu een film aan het kijken zijn, of we doen samen boodschappen. Hij wordt broodritje heil. <laughs> dus uh, ja, en ik, uh, ik krijg gewoon geen rust meer. En die man wil dus de hele dag ja. neuken. Ja. Ja, nou, nee, er je. is toch niks mis mee? Nou, voor die vrouw uiteindelijk wel. Vrouw, want die, vrouw, hele, ja. die, die ligt met een rokende binnenvoering in bed. <laughs> ja, maar er gaat een hoop tijd in zitten. Ook dat, ja. Ja. ja. ja. Hij, heeft een, hij is ook van het uh, type mens dat uh, nogal eens in het nieuws komt door... Uh, de bovenmatig grote afmeting van de Arke. leuning. Arke. Buitenlands nieuws. <laughs> nou, we gaan over naar iets heel anders. Nou, dat Lijkt kan ik ja. Ik wil nog even heel even. Heel ja. even, he dan nog? Ja. Heel even. Ja. Oh, dat, laat, wat we ja. er dan allemaal? Eh, het uh, reuzenrad uh, in Zandvoort is 55 meter hoog. Zo, 50 meter hoog. Ja. zo. zo. Nou. <laughs> Hij heeft gestaan in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel en Frankfurt en Lyon. Mm -hmm. En is nu uh, uh, te gast in Zandvoort. Hij heet The View. En hij staat tot 4 september. tot 5 september. Hij staat mij... tot vanaf ja. 1 september. Ja, uh, tot maand en maandag naar de Grand Prix ja. zeg maar, volgens mij. Ja, ja. Ik denk het wel hè. Zoiets. Uh, ja, geweldig. Ik uh, denk dat we het uh, moeten hebben over een soap in uh, het uh, volgende onderdeel lijkt mij. Mm. Hé hey Hans. Oude Rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou ja, als we het over Formule 1 hebben, gebeurt er weinig eigenlijk. Ja, dus de, op, de op, op de baan, want Schilly ik ben serieus. nog niet klaar. Nee, op de baan, maar het is natuurlijk wel dat serie season is begonnen. Nadat uh, Vettel zijn afscheid aankondigde, nou is het uh, helemaal losgegaan. Want uh, ja, een hoop uh, jonge jongens die, die ruiken hun kans natuurlijk. En... Ja, en dan uh, zijn er teams die hun nieuwe uh, uh, zeg maar, de rijder bekendmaken... die dan vervolgens uh, zeggen van... ik ga helemaal niet voor jullie rijden. En dat is dan gebeurd hè, met uh, uh, Oscar Piastri. Een, ja, een, een, ja maar een raar verhaal is dat toch? Ja, het is een heel raar verhaal. Of een uh, Australiër, sorry. Het is een heel raar verhaal, want uh, ja, het een, zijn, zijn team... Uh, Esther Martin maakte bekend dat... Uh, uh, dat hij uh, zou gaan rijden. En hij zegt zelf van ik ga helemaal niet rijden. Ah. Maar wat blijkt nu, hij heeft, hij heeft een soort voorcontract getekend bij uh, McLaren. En uh, ja, dan uh, wordt het wel een beetje een groot probleem. Maar ze hebben al gezegd bij, uh, bij het team uh, dat uh, van Alpine hè, zou die gaan rijden. Dat Alpine team heeft al gezegd: we gaan, we gaan gewoon naar de, naar de rechter, als dat, uh, als dat zo is. Ja. Want hij heeft uh, testritten kunnen maken en uh, daar gebruik gemaakt van een motor die al 1,7 miljoen euro kost. Uh, dat was in Amerika trouwens. Nou, dat kost ook een hoop geld met, uh, met allerlei mensen die erheen moeten worden gevlogen. Dus uh, ze willen minimaal een paar miljoen van hem terug als hij niet gaat rijden voor hun. Nou ja goed, uh, je krijgt natuurlijk ook uh, daardoor weer een heel uh, nieuw... Uh, uh, carousel, zeg maar, van, van, van rijders. Uh, Albon bij ze heeft bijvoorbeeld een, een meerjarencontract getekend, maar ze willen eigenlijk af van de Latifi. Wat uh, raar? Uh, ja, ze willen eigenlijk <laughs> wel gek, hè? Uh, maar dan wordt toch weer... en dat heb jij wel gelijk in ja wordt toch weer de naam van Nick de Vries genoemd. Toch? Ja, toch wel. Dus, uh, maar ja, genoemd. Hè? Ik bedoel, uh, het is net uh, wethouder Hekking. Ja. Ja, ja, ik, <lacht> ja, ja, ik, ik word niet genoemd. genoemd. Nee, hoe heet hij ook eerder? Nee, dat meester. is Akkerman. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik word Goed, genoemd. Ja. Ik weet nee, maar uh, ja. Ja, je moet maar afwachten als dat gaat gebeuren. Want er zijn allerlei jongens die uh, kunnen gaan testrijden... en die mogen de eerste... Uh, training meedoen, zeg maar. Om een beetje indruk te maken. Maar goed, uh, we moeten maar afkijken. En dan heb je ook nog het, het, het verhaal van Daniel Ricciardo. Want die heeft al gehoord van zijn team dat hij moet, uh, dat hij weg moet. Dat bij, hij naar huis uh, mag. Ja, bij McLaren. Hè? Omdat hem is gezegd dat de Piastri komt bij McLaren. En Ricciardo, die, uh, ja, die doet het eigenlijk helemaal niet zo erg slecht. Maar hij schijnt technisch nog niet, niet echt onderlegd te zijn. En daarom moet hij het af uh, da da daarom moet hij eigenlijk uh, gewoon vertrekken en dan gaat hij oh, ja? misschien terug naar Alpine en ja, ja. je moet maar afwachten wat het allemaal gebeurt. Dat is worden. ook een, een carrière van, van uh, hero to zero. Hero to zero in de niet normaal. Zeg. En, uh, ja het is, ja klopt. Daar uh, nou heeft hij natuurlijk in het verleden wel wat geld verdiend. Dus ik denk ik, ben, ik dat heb denk geen ik, ook, ik heb ook, geen echt. medelijden met het hebben helemaal. Precies, dus ik bedoel. Uh, hij, hij komt uh, zijn jaren nog wel door, denk ik. Maar uh, het, is, het is een interessante uh, serie Season. En dat gaat waarschijnlijk nog wel een week of drie door. Tot de eerste race in België. En daarna natuurlijk uh, onze Grand Prix in Zandvoort. Dan hebben we nog uh, uh, Hamilton, die, uh, die uh, is in Afrika. Daar viert uh, hij vakantie. Wat gaat hij doen daar? In bassie en Adriaan? Ja, hij, is een met zijn, uh, <laughs> hij is met zijn broers uh, lekker uh, wildparken in geweest. En, hij heeft gezegd dat hij zeker tot zijn veertigste wil doorgaan. Dus we zien hem nog wel drie jaar. Hij is nu 37. En uh, zijn bezoek aan Afrika, dat noemt hij een life-changing reset. Nou ja, dat zegt hij over alles wat, wat hij gaat doen. Ja. Maar hij is in uh, Namibië geweest, Kenia. Een beetje, een beetje achter de buffels en de Siraffen en de, en de leeuwen aan. Hij vindt het gewoon geweldig allemaal. Hmm. Hartstikke leuk. En dan gaat hij ook nog spelen voor de kust van Afrika met zijn... Nieuwe jetski, een uh, elektrisch aangedreven jetski. Zo, oh, jet 25.000 euro. Nou, voor niks. Dat is eigenlijk voor, voor hem, voor niks natuurlijk. Ja. Ik bedoel, met uh, wat hij uh, binnenharkt allemaal. Um, Las Vegas, de data is bekend voor volgend uh, jaar. En wanneer is dat? 16, 18 november. Dan okay. wilden ze het eigenlijk samen doen met Abu Dhabi. Abu Dhabi zijn de laatste race dan. Die weet daarna. Ja. En uh, daarvoor, dus Las Vegas. Mm. Ja, die hebben een vijfjarige deal gesloten hè? met. Uh, met de Formule 1-organisatie, ja. Met Formule 1-management. Mm. Ja, dan wordt het eigenlijk de voorlaatste race... waarin natuurlijk ook nog eens een keer het uh, WK beslist zou kunnen worden. Dat zou kunnen. Mm. Maar uh, interessant uh, om te zien wat er in Las Vegas allemaal gaat gebeuren. Mm. Amerikaanse race wordt het en, ja ik heb we hebben Miami gezien ik vond het uh, een beetje over de top uh, ja over de top inderdaad ja. dat zou, maar dat zal in Las Vegas nog, nog veel nou, veel de worden. ik, ik moet uh, aan de woorden van Tino Stuy uh, denken ja. die zegt uh, van ze hebben bij de finish hebben ze David Copperfield uh, staan vlagt ze af en zijn al die 20 auto's in één keer verdwenen. Dat zou wel leuk zijn, dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel zijn. Dat Dat is niet echt hoor. Dat kan toch nooit. Dat kan toch nooit? Dat kan toch helemaal niet. Je kan toch niet 20 auto's weglaten Als je David Copperfield heet. Ja, dan ook niet. Niet? Nee. Jawel, jawel. nee. Ik hoor net dat het toch niet doorgaat. Ah, ja. <laughs> Dank je, Frank. Ja. Dank je. Nou, dan hebben we in Amerika, heeft de Rieners Fike, uh, onze Rieners van erbij bijgetekend bij ja. uh, het team van Ed uh, Carpenter. Ja, goed, hè? Ja, maar hij gaat over... De, Drie jaar, uh, geloof ik. Uh, ja, volgens mij wel. Gaat, gaat volgend jaar als een vierde seizoen in bij, bij dat team, hè? S bij Ed Carpenter. Ja, Carpenter. Nou goed, mm. uh, ik vind hem de, de laatste tijd wat, wat minder rijden, maar hij heeft natuurlijk wel goed uh, gepresteerd... Dus, uh, heb een keer gewonnen en de voorste rij gestaan van de Indy 500, dan doe je dat niet verkeerd hoor, eerlijk gezegd. Nee. Twee keer op de eerste rij gestaan hè? Bij, ja. Maar nu vier, moet hij gaan winnen. Vier keer op het podium, twee polls. Maar hij moet wel wat meer gaan winnen, Ja, hij heeft één overwinning ja. op zak. Ja. Maar hij moet wel uh, wat gaan doen, maar het is een, het is een goed team. Uh, nou het laatste, wat, uh, het voetbal, hè, dat weten jullie natuurlijk. Uh, ah, en ja, band, die, die weten het Ik verbond, weet de alles de van, ik, ja. ik heb begrepen ja. Wat, kon wat ik... vond jij nou van het eerste weekend van de Eredivisie? Mooi, hè? Mooi! Nou, nou, nou ik vond, ik vond wel, uh, ja, het wel, ja, het was echt een eerste. <laughs> <Ja>. <laughs> ah, ik, heb, ik, ik, heb, ik heb de samenvattingen gezien, Hans. Bedoel jij, ja. die ene speler van Feyenoord... die uh, aan de andere kant van het veld uh, zo die bal uh, erin uh, schopte... Bij, uh, bij die wedstrijd tegen Vitesse. Was dat zo? Ja, dat was, uh, tegen, ja, was, in, was in, Feyenoord in. tegen Vitesse. Hij moet toch ook in zo'n netje? Ja, ja, moet hij ook. Maar het, was, het, le het leek wel een voorzitter. Ja, uh, oh, oh. Ik vond het leukste eigenlijk... Of het leukste, misschien zijn het maar niet leuk... Maar uh, Erik ten Hag, de, de, de ja, extreme tranen wanneer, met Is begonnen bij Manchester United. Vries en, en met deze eerste wedstrijd thuis. Ja, nee. Nou, ja. 1-2... Ja. Hey, ja, maar in die, die een middelmatige club. Hoeft dus je koffers niet uit te pakken, dus? Nou, ja, nee, ja, hij gaat waarschijnlijk voor de kerst. Uh, <laughs> ik, hoorde, ja, ik, hoorde, ik hoorde ook nee. een heel sneu verhaal dat een jongetje was met een, met een PSV-shirtje naar Ajax gegaan ja. en kwam er niet in. Ja. Nee, gek hè? Nou, dat vind ik wel terecht. Ja. Mensen ik bedoel, zijn niet me goed. Verhaal, man. Nee. Gek, hè? Nee, daar ben je Mensen niet goed bedrijf, bij. Ik ja. begrijp er helemaal niks. Als ik dus komend of bij dat Grand Prix weekend in mijn Hamilton-shirt daar ga staan. dan weet ik ook niet of ik nog s'avonds in het dorp terecht ga. Dat er helemaal niks aan de hand is. Dat spoor, spoor je toch niet? Als nee. je dat zo maar jof. je mag ook niet meer met uh, bordjes staan van. Uh, mag ik je shirt, mag ik je shirt. Mag ook niet meer. Nee. <laughs> ja, maar, waarom dat nou? Dat is ook. een beetje lafje. Beetje, uh, ah. Het is allemaal een, een, een wat haperend begin. van. Ik, het vind, nou, ik vind sowieso dat voetballen vind ik toch een beetje. Ik vind de mensen die zich zo misdragen zo triest. Ja het, ook een, ja, het blijft uh, toch een primate sport. En ja. die honderden miljoenen die erom gaan, ja, ja. ik weet het ook niet. Ah, ja, maar zo is dat verhaal, want daar weet je natuurlijk alles van, van die Frenkie de Jong, die wordt genaaid ja, ja, door dat Barcelona, toch? En moet krijgt nog 20 worden. miljoen. Ze, geld nodig ja. Hebben. Ja. ze hebben geld nodig, maar hij, hij wil daar niet weg. Want... Ze hebben meer dan een miljard, een voetbalclub, ja, 1,2 ja. miljard, ja. daar staan ze ja. in de achteruit. Ja, wel, maar het is wel een spelletje. Maar hij daar 29 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk een heleboel geld. een van de best betaalde spelers. Maar ja, nou heeft hij gezegd, nou dan lever ik wel uh, 7, 8 miljoen. Nou, en, dat vind ik al uh, een hartstikke nobel. En, en de volgende dag uh, uh, nemen ze even twee spelers aan voor 40 en 50 miljoen Nou, ja, dat omdat ze ge, beetje... geen geld hadden kennelijk ja. of zo. Ja. Ja. Het gaat nergens over. Maar hij wil graag in Barcelona blijven, zijn in. Uh, heeft het daar naar, naar de zin. En hij kan aan Manchester United, maar daar wil hij niet heen, omdat hij dan in een... Uh... Slecht weer terechtkomt. Nou, slecht weer een, een smerige industriestad als Manchester. Ja. Ja. Nou, dus jij... nou wel... oh, zo smerig is die stad niet, hoor Hans. Uh, nou, Liverpool is nog erger, maar... Uh... Nee, Liverpool is ook niet erg. <laughs> Ik ben hier in beide steden geweest, dus... Uh... Ja, maar nee, maar zullen we goed. muziek uh, gaan doen? Doe Het was vroeger een hele smerige stad. Ach, nou ja. ja. ja. Ik vind alles eigenlijk smerig in Engeland. God. <laughs> Dit toch niet want dit komt ook uit Engeland.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 I'm in, I'm, in I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body We're every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you and we came, we let the story begin We're going out on our first date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 Ja, baby come on be my and uh, it's in een van de, de nieuwe helden die uh, muziek maken ja, tegenwoordig. En hij, hij maakt uh, kort geleden nog een Nederlandse wedstrijd ja. toch? Uh, optreden of die? Ja, ja, ja. In, in, in de, in ja, de in arena, de, toch? In de ja. arena, ja. En, uh, ja, die gozer die, die maakt zulk, zoveel hits. Maar die schrijft ja. voor iedereen. Voor Beyoncé ja. en voor... Uh, Knapp. Oh? Ja, ja. ook voor Beyoncé? Ja, ja, zeker. Er zijn er maar weinigen die dat kunnen inderdaad. Er zijn er maar weinigen die dat kunnen. En hij schudt ze echt zo uit zijn mouw. Ja? Ja. Knap, hè? Ja. ja, dat is heel knap. En zeker... Op dit niveau. En het is een heel aardig ventje om te zien. Een, heel ja, een heel bescheiden Een aardig, aardig, bescheiden, bescheiden jongens. Weet je ja, dat wat man. wij ook hebben, zeg maar. Weet je ja. wat wij ja, hebben, maar ja. dan anders. Maar dan anders. <laughs> dan ja. een muziekgebied. Ja. Oh, okay. En wij zijn iets ouder. Ja. ja. Want wij is ja. nog Appalach... geen. Uh, ik, Hij is ik ben nog niet straf. de G60, hè? Nee. Hé, hey jongens, het wordt, uh, wordt mooi weer komende weken. Ja, oh, En uh, de aarde draait komende week uh, door een zwerm uh, van de Perseïde. Ach. En daardoor zijn in de nacht van 12 tot 13 augustus, dus dat is 19, 11, 12, 13, over vier dagen, uh, de meeste vallende sterren te zien. Oh. De kans op helder weer is groot. En het beste moment om te gaan kijken is uh, kwart voor drie. En er kunnen twintig vallende sterren per uur te zien zijn. Kan je wat, uh, kan je wat wensjes doen? Ja. Nou, dan weet ik al wat ik ga wensen. Ja, nee, dat komt. Nou, goed, dan, dan hebben we weer volgende week een hele nieuwe studio hier, ja. Dat <laughs> allemaal doorgaan? Dat is wel weer leuk. Doe maar, joh. Ja, ja, ja ik ga wel. Uh, ik, zal, uh, ik, zal, ik ga mijn wekker hebben zetten, zitten, Ger. Dus een goed idee. Ja, ik. Uh, ja. kom maar alleen maar met dan dan goede idee. kunnen ideeën. we wat nieuwe dingen gebruiken hier, ja. Uh, ja. Uh, ja, oh, dat uh, cool. zat. Dus, Dat, uh, zo. Oké. Okay. Nou ja, we ja, krijgen goed. natuurlijk een, een, een hittegolf, hè, wordt er gezegd. Ja, ja we, ja, moet het allemaal allemaal ja, we het moeten het allemaal nog maar zien. Ja, we zien. Het schuit steeds ook opwegen. Eigenlijk door. mogen we het niet over het weer nee. hebben, maar goed. Ik nou, ja, heb toch één dingetje nog? Ja. Want afgelopen zaterdag op zondag, de, de nacht, ja. heeft een uh, uh, zogenoemde vrieskoujager, ja. <laughs> die heeft een temperatuur gemeten van uh, exact. Wat was het nou? 0,46... Ja, in, oh, nee. in een duimpal. In, in, in een duimpal. Ja. In Schoren in was dat. Ja. En dat was Peter Briek, Dat is een Frieskoujager, een, een, een, ja, een zeg maar. Uh, is altijd op zoek naar de koudste temperaturen. Dat vind hij geweldig. Want hij zegt, als kind hield ik al niet van warmte. En werd ik altijd, als het weer kouder werd... Uh, uh, heel blij. En, uh, maar in ieder geval... Het, het, het schijnt heel weinig te gebeuren. Dat in de hoogzomerse periode... Van, en die loopt dan van 20 juli tot 12 augustus... Een, uh, onder, uh, onder het vriespunt wordt gemeten. Ja, kun jij ja. niet in dit programma gewoon elke keer het weer komen doen? Dat nee, zou kunnen, maar... Uh, nee, er Weerman Hans? Dat doen be we dan om half twaalf. Nee, ja, <laughs> ik, ik kan u zeggen hoeveel graden het is, maar... Uh, nou, dan ben je al heel eind. Ja, dat je... ja. ja. Weet je, wat zie je zandvoort zeggen over het weer? Dan moet je gewoon naar buiten kijken. Ja, dan moet je gewoon naar buiten kijken. Logisch, dat weet iedereen. Kon... Die konden het wel goed, ja. hè? Als ze dan één uh, bolletje aan de lucht zagen, dan wisten ze precies door het ja. drie uur later zagen regenen. ja, maar goed, het is wel knap natuurlijk, hè? He. Ja, het is heel knap. Nee, maar het feit dat er dus uh, tijdens de hondsdagen, zoals deze dagen worden genoemd... De hondsdagen? Ja, de hondsdagen heet dat. En uh, uh, dat, dat het vriest, dat is het nog niet ja. Nou, ik, een heb, record. ik heb vanmorgen we wel, wel heel veel uh, honden ook gezien met baasjes, dus... Ja, ja. nou ja. Dat, nou, wel, dan dan moment. Moment. Heb je, je gezopen, Jaap? Nee. Ja. <laughs> Kijk, je staat er pas als je het door hebt, dus logisch. Ik weet maar uitkijken, Ik zal maar uitkijken, ja. Frank is veel gevatter dan ik, dus ik moet opletten. Nee, dat nee, ik niet, nee. Nee? Wat? Nee, ja, jongens. En uh, um, ja, de, de, de, de, de, de, de energiecrisis wordt in Nederland toch wel redelijk onderschat. Is dat zo? Ja. ja, waar? ja de, uh, hoe heet het? Uh, um, gas is zeven keer duurder dan vorig jaar. Ja. En dat uh, merken we nu nog niet heel erg. Maar uh, dat gaan uh, we van de zomer, uh, van de winter, gaan we dat wel uh, merken. Ja, gaan we dat zeker merken. En, uh, ja, en dan komen natuurlijk heel veel mensen de problemen. Ja. ja, en die, uh, die kunnen het allemaal niet meer betalen. Als ja, uh, je ja, een nieuw contract moeten afsluiten, dan ben uh, ja. je echt een de zaak, denk ik. Ja, ja, je je, kan, je de kan ook geen nieuw contract afsluiten. Nee, maar op een gegeven moment loopt je oude contract toch af en dan heb ja, je ja. een nieuw contract ja. nou, nou, Je krijgt een nieuw contract, je krijgt een, een soort dagprijs, begrijp ja, ja, ja. Ik. Nou ja, dan flexibeler. Dat stukje waarschijnlijk wel. Wat heet? Ja. Denk ik. Ja, ik snap ook niet dat de overheid uh, die btw niet laat zakken. Van maar, nee, ja, het is na, na gebeurd. Naar 6%? Nee, het is, uh, het is 1 juli van, van, ik dacht van 21 naar 9 gegaan. Ja. En dat is een tijdelijke maatregel op uh, energiegebied. Uh, uh, zolang het dus duurt wat betreft uh, deze situatie. Ja, dat heb maar, ik uh, al uh, al begrepen. Want uh, ja, ik ben misschien wel een beetje nieuwsmaarder. Maar dat wist ik dus wel. nee Heel goed Jaap. Ja, en het is ook te hopen dat die Duitsers uh, gewoon die kerncentrales uh, in bedrijf houden. Ja, nou dat gebeurt wel waarschijnlijk. Dat, ja, dat moet, want dat, dat maar, zou het wel een godsper zijn dat wij als Nederland contractueel gas moeten ja. leveren aan Duitsland. Ja, ja. Terwijl zij daar die kerncentrales sluiten. Dus Klopt. dat zou wel heel wrang zijn dan. Dat zou inderdaad uh, wrang zijn inderdaad. Ja. De maar die, dus ze moeten gewoon uh, dat Groningen opengooien. Dat gaat ook wel gebeuren. Daar ben ik niet dit, zo bang Als je nou in ja. Groningen zou wonen, zou je het ook zo zeggen? niet? Je moet gewoon opengooien. Nee, uh, dus voor, zouden... ook, ook voor die mensen wordt natuurlijk een hachelijke, een soort Salomons oordeel. Hè. Hun huizen die lopen nog meer gevaar, denk ja. ik. Aan ja. de andere kant van het verhaal is, zouden ze niet uh, ermee instemmen. Dan zitten zij ook in, uh, in de nee, koude klopt. winkel. Dat klopt. Voorlopig hebben ze nog geen geld voor de schaduw nee, die ze dus eerder geleden hebben. Dat is echt dus verschrikkelijk ingebreken gebleven in de ja. overheid. Ja. Ja. Mensen, als die mensen netjes waren gecompenseerd. Ja, precies. Aardbevingsvrije ja. huizen. Dan had je een ander verhaal gehad. Ja. Dat ben ik met je eens. En, en uh, het probleem uh, in Rusland is uh, dat, dat ze met gasoverschotten zitten. Yep. Ja, vind ja. ja, als ja. jij uh, gewoon uh, dat, uh, dat doet, nou ja, prima toch? Ja, want als je gasveld uh, eventjes afsluit, dan is de kans aanwezig dat, dat, het het je, het meer, dat je het nooit meer op, op gang krijgt. Als nee. Je het weer, uh, nee. nee. Nou nee, ja, uh, uh, ze snijden... Uh, het is net Ferrari, heb ik al gezegd van de week. Ze schieten zichzelf in de voet. Nou, dit is het bewijs. Nou... Je nee, een beetje een rare uh, uh, ja, vergelijking. Maar dat, uh, ja. nou, ik vind het geen rare vergelijking. Ik no. uh, vind het gewoon nou, wel vergelijkbaar. Je, ze kunnen heel goed schieten hoor. die dus ja, ja, in, in is de voet, vooral dat. Dus, maar goed, maakt niet uit, gaat door. Dan is er nog een uh, onderzoek geweest, jongens. Dat, uh, ze hebben in Frankrijk hebben ze een aantal mensen... voordat ze de shopping mall ingingen... een espressootje gegeven... en ja. de andere helft niet gegeven. En dat blijkt... En mensen die dus uh, koffie uh, hebben gedronken voordat ze gaan shoppen, uh -huh. die doen impuls aankopen. Die geven dus, gooien dus meer geld stuk, kopen meer shit dan mensen die geen koffie hebben gedronken. Oh. Dus het schijnt dus iets te veroorzaken, een stofje in je Ik heb het toch niet gemerkt hoor, eerlijk gezegd. <tomt> als ik om negen uur s ochtends een bakje zit te drinken, dan, uh, dan overkomt mij dat niet. Dat ik ergens bij de Albert Heijn ineens impuls aankopen ga doen. Leuk. Nou, dan zou ik me melden bij die commissie, want misschien was jij dan toch weer een vreemde eend in de Franse bijt. Dat zou <laughs> mij. <laughs> Je weet het niet. Misschien nou, kunnen ze bij jou weer heel iets anders uh, vaststellen. Je ja, ja dat is. Uh, nou ja, goed. Ma maak het, maar de coffee heet dat dus. Ja. Ja? Jongens, ik heb zo ook, ook goed nieuws. Hè? Goed nieuws? Ja, Britney Spears brengt binnenkort een duet uit met Elton John. Oh, wat leuk! En het nummer Hold Me Closer is de eerste muziek van de zangeres sinds het einde van haar Curatele. Ach. De muzikale comeback is maandag bevestigd door de woordvoerders van beide artiesten. Goh. Heel lekker, hè? Nou, dat, dat is, is toch goed heer. nieuws? Dat, dat is heel goed nieuws. Is ja. Heel ja. Goed nieuws. Er was, vorige week was er een, een, een, hoe heet het, een documentaire over Elton John. Ja. Het was wel een bijzondere man. Absoluut. Die heeft ook die prachtige ook... muziek gemaakt. A. En, ja. en, en B. is natuurlijk een heel uh, uh, verlegen mannetje geweest. Ja. En die is helemaal doorgeschoten naar de andere kant. Ja. Helemaal naar de kloten gegaan. Zo en, en. Dus stonden er nog een paar duizenden bootjes van het weekend. Toch? Ja. ja. ja. <laughs> en nu is het een hele... hele... Een bijzonder aardige, vriendelijke man die met zijn kinderen en, en met, met zijn man een, een, een vrolijk leven leidt. Ja. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee. Ik heb hem nooit ontmoet, nee. nee. Want hij is wel een paar keer in Nederland geweest. Ja, ja, ja, ja. hij is nog sterker. De eerste uh, clip die gemaakt is, van, uh, uh, Your Song, is opgenomen in uh, uh, Kortenhoef. Oh ja? Ah, in, ja, in, uh, daar, in, in, uh, bij de bossen daar een leuk, beetje. Leuk, leuk. En, uh, maar hij vond het helemaal niks. En, toen, en daar zitten altijd uh, fotografen omheen. Vijf. En daar zie je fotografen ja. die ik uh, heel goed gekend heb. Ja. Dus heel grappig. We gaan straks verder. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.